Het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 8 uur. Gert Fluk met het NOS journaal. In Batuverdorp heeft het explosieve opruimingsteam... bij een bankfiliaal gasflessen onschadelijk gemaakt. De ontsteking is leeggehaald... en de ruimte waarin een pinautomaat staat wordt ontlucht. De ruimte zat vol met gas... Vanochtend vroeg werden de gasflessen aangetroffen. De politie gaat ervan uit dat ze bedoeld waren om de pinautomaat te kraken. De omgeving van de bank in Bathoeverdorp werd afgezet en de omgeving werd geëvacueerd. De Verenigde Naties trekken om veiligheidsredenen tijdelijk buitenlands personeel terug uit Afghanistan. Het gaat om 600 van ongeveer 1100 internationale medewerkers. Ze worden naar veilige plaatsen binnen en buiten Afghanistan gebracht. De stap volgt op een aanslag van de Taliban in de hoofdstad Kabul eind vorige maand... waarbij vijf buitenlandse vn functionarissen om het leven kwamen. De VN zegt dat ze vastbesloten is in Afghanistan te blijven... maar de maatregel laat wel zien hoe de veiligheidssituatie in het land is verslechterd. In België rijden nauwelijks treinen. Het personeel staakt 24 uur... omdat volgens de vakbonden bij de Belgische spoorwegmaatschappij duizenden banen op de tocht staan... De staking heeft ook gevolgen voor het treinverkeer van en naar Nederland. De Thalys tussen Amsterdam en Parijs rijdt vandaag niet. En de Intercity van Amsterdam naar Brussel gaat niet verder dan Roosendaal. Bij Opel in Duitsland worden vandaag waarschuwingsstakingen gehouden... omdat General Motors Opel niet aan het Canadese Magna verkoopt. De bonden zijn bang dat GM meer banen gaat schrappen dan de Canadezen van plan waren. Het Amerikaanse moederbedrijf heeft aangekondigd zo'n 10.000 van de 50.000 banen te schrappen... bij de Opelfabrieken in Europa luchtvaartmaatschappijen doen te weinig om reizigers op hun rechten te wijzen. Dat vindt de Tweede Kamer. Bij annulering of vertraging van een vlucht hebben mensen recht op een schadevergoeding van soms wel 600 euro. Bijna geen reiziger weet dat. De Tweede Kamer wil dat maatschappijen de reizigers daarop wijzen. En praat daar vandaag over met minister Eurlings. Het weerwolkenvelde van tot tijd regen. Meest langs de kust. Het wordt 10 graden. De wind waait eerst uit zuidelijke richting en is matig. Langs de westkust draait de wind naar west en wordt krachtig. Morgen minder buien en wat meer zon. Dit was het.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 Oh, ben ik weer te horen? Ik denk het wel, maar er zit een enorme ruis op, uh, op de zender En ik weet niet wat ik daaraan uh, zou moeten doen, wat, uh, wat er gaat. Maar nou, we gaan gewoon maar eens uh, een beetje beginnen, denk ik. De, rode, uh, de telefoon zal straks uh, bij Hotel Hoogland rood gloeiend uh, staan, denk ik, hoor, eerlijk gezegd. Dus, uh, Kijken, misschien wel eens een uh, grijs. Even. Ja, ja. Ik vind dat de ontvangst heel slecht is. Vandaag nog een keer gaan we het zitten. De David Habits. De gast hier vandaag is het Dondergrebber. En de redactie is gedaan door uh, Yvonne en Nel maar. Wat gaan we doen? Commotie alom. Draai eerst maar eens de muziek.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 I get all up and have less so down. Tried so very hard that to lose it. I came up with a million excuses. I thought I thought of every possibility. And I I'll lose oh, turn up to make That I'll get so much more than I get I just haven't met you yet mm -hmm. Mm -hmm. I might have to wait, I'll never give up I guess it's half time and I'd rather have to Wherever you are, wherever it's right You'll come out of nowhere and into my life And I know that we can be so amazing And baby your love is gonna change me And now I can't see every possibility so I know that you're all good You'll make me work so we can work, to work it out And promise you, can't so I just haven't met you yet over tien komt bij onze tafel. Het is natuurlijk al 10 over 10 geweest. Straks komt bij onze tafel Sandra Kruijskes met Sams kledingactie. Daarna hebben wij Leo Missebeek die gaat een heleboel vertellen over de parkeerproblemen in zijn buurt, achter zijn buurt en bij de school. Dan gaan wij nog even praten over de dialoog met meneer Frederik Jans, de dag van de dialoog. De boodschappen, het nieuws en daarna praten we met raadslid Willem Paap over sociaal Zandvoort. Zijn kandidatenlijst voor de verkiezing is al rond of niet rond. Wie zijn de kandidaten en wat gaan zij doen? Vijf voor half twaalf praten wij met Floortje Schut van De Kie. Meedoen, meedenken, meepraten. Over de buurt, wat uh, gaan wij <coughs> verbeteren in de buurt? Wat willen wij, wat willen de mensen? Gaan wij horen van haar, maar eerst een stukje muziek. And give me your Goed, uh, nou we zijn er weer. Ja, boordwerktuigkundig had jij het over hè? Ja, daar had ik het ja, over. Ja, daar had jij het over. Goed, we gaan, uh, we gaan dan nu ja, echt... Ja, euh, we gaan het uh, goed zetten. <laughs> nee, is, maar goed, het maakt niet uit. Het is uh, inmiddels kwart over tien. Het is tijd om uh, onze eerste gast maar vandaag eventjes aan te kondigen. Dat is Sandra Kluiskens. Dus goedemorgen. Goedemorgen. Uh, we kennen je natuurlijk uh, van de kledingactie en ook, daar zit je dan ook hiervoor. Mensen in nood, dat, dat, dat, dat, ja. is, dat, dat is een beetje de achterkant uh, ja. van, uh, van de actie. Ja. Ja. Het heet ook altijd uh, kledingactie Mensen in nood. Ja. En dat is een paar jaar terug uh, veranderd in uh, Sams kledingactie. Omdat ze hoopte dat met een, een, een, een naam in, uh, in de titel uh, ja, wat meer zou gaan spreken bij de mensen. Aha. Ja. Ja. Ik zeg maar wat zeiden de van... <laughs> nee, mensen in de Ja, van, okay. ook prima. Ik weet niet beter. Dan, ja, dat, dat deden we al 25, 30 jaar dus. Maar, maar het is uh, Sams ook wel leuk. Ja. Maar dat, ja, nou ja. het had toch iets uh, ook te maken met barmhartige Samaritaan? Sorry? Ja, ze, ze waren toen aan het zoeken, een, een, een, een korte aansprekende naam. En toen kwamen ze op dat uh, Sams kledingactie. En uh, ja, dat, dat, de achterliggende gedachte was dan de Samaritaan. En, uh, ja. ja, maar zo, uh, zoiets. Ja. Er zijn natuurlijk heel veel kledingacties. Uh, ja. De zak van die, uh, je ziet overal op containers ja. staan die, die uitpijlen en overigens wordt er ook een heel boel opgezet wat ik niet zo handig vind. Maar, ja, uh, nee, inderdaad. Uh, Jullie gaan ja, speciaal. Ja, vind ik ook zonde, ja. want uh, vervolgens zie je die zak opengescheurd uh, ja, uh, liggen. Ja, ik zeg ook altijd uh, wacht even of, of als je heel veel hebt, geef het uh, eerder uh, aan dat? mij door dan. Uh, ja, we hebben een kleine ruimte in de kerk waar we het kunnen opslaan. Weet je, voor mensen waarvan iemand overleden is of zo. Dat je extra uh, dat je veel hebt. Wil opruimen, dat uh, ja. dan, okay. goed, dan dat. Maar goed, dat zijn de, de, de algemene zaken. Die containers ja. en die gewoon... Jullie ja. doen het voor mensen in nood. Dat moet ik mij daarbij voorstellen. Ik weet dat er heel veel mensen in nood zijn, maar... <laughs> ja, uh, nou, hoe, met, hoe je met, je met, de naams, met de naamsverandering hebben ze ook een, een ander... Uh, het helemaal omgegooid eigenlijk. Eerst samen was het, het allemaal zelf in. En verspreiden ze ook uh, al de kleding uh, verspreiden is naar, de, uh, naar, de, de, naar de naar de ja, naar de okay. noodgebieden en al. Nu verkopen ze ook heel veel, omdat de kleding uh, ook niet zo heel veel meer, uh, meer opbrengt. Verkopen ze uh, dus als, als ze het zelf allemaal uh, uitzetten, dan. Het kost heel veel werk, ook ja? het sorteren en alles. Nu verkopen ze het grootste gedeelte aan uh, sorteerbedrijven die het dan uitzetten in uh, Oost-Europa en uh, in Afrika. Geven die dat weg of die, uh, ze, verkopen die dat? De sorteerbedrijven uh, die verkoop, die verkopen het uh, aan de plaatselijke handel uh, en die kunnen het voor een klein bedrag uh, in de markt uh, zetten. Als we het gratis doen, dan verziek je de markt uh, daar. Ja. Dus het wordt voor uh, kleine bedragen, wat de mensen kunnen betalen, uh, wordt het, uh, verkocht. Ja. Jullie zijn een kleine uh, hulpverleningsorganisatie uh, of is de Sams uh, kledingactie of? is de grootste uh, inzamelingsorganisatie inzamelings, uh, van Nederland. Ja. Ook de oudste. Ze bestaan ja. ruim 40, uh, 40 jaar. Um, uh, ja en ze, ze, ze doen dus al, al jaren uh, op, op deze manier. Ze hebben ook zelf containers. Ze staan uh, hier en daar in. Uh, ...in Nederland, maar wij doen het dan met, uh, met een actie twee keer per jaar. Mm -hmm. uh, het, is wel een, het is wel een redelijke actie, hè? Ja, diverse locaties... Nou, dat, dat, uh, dat, was, dat was ooit. <laughs> ja, is het niet meer? Het is, nee, uh, iedereen haakte uh, af. De, de, de kerken uh, nou, gingen dicht. Of, uh, Ik wou niet zeggen, de kerken haken toen af. Ook niet meer. Nee. Nou, ja, Ze gaan wel de, dicht. Nou, Nee, maar uh, de protestantse kerk doet niet meer uh, mee. Oh. En de andere kerken zijn ondertussen dicht. Die deden ook mee. Dat de, hadden we dan de avond ervoor, De 6 mm -hmm. uh, november deden we dat s'avonds. Wow. Nu is alleen uh, nog de katholieke kerk uh, open. Ja. En wij... Uh, Geven de mogelijkheid aan mensen die in de verzorgingshuizen zitten, Bodaan, Huis in de Duinen en uh, het voormalig Huis in het kost verloren. daar kan vrijdagavond de kleding uh, gebracht uh, of neergezet worden. Ja. En die wordt rond 6 uur opgehaald. Welke, welke mensen doen dat allemaal? Die, uh, nou, dat zijn er niet zoveel hoor. Nee, nee, maar goed. Maar, maar zijn er, is, er, is er een ja, leeftijdsdoorsnee uh, daarvoor te, te, te merken? Uh, welke mensen het meest in beweging komen met, met, het, aanleveren oh, met, met het aanleveren van, het aanleveren van, de, van, van, de, van de kleding. -actie. kleding -actie. Oh, dat zijn er natuurlijk wel. Ik dacht ja, dat, dat je dat bedoelde. Dat bedoelde. Ieder, uh, nee, nee, nee. nee, het is van alles. alles uh, alle leeftijds. Jongeren ook. Uh, Toch wel. Ja, dat, ja. Dat, dat valt steeds meer op. Dat er ook uh, veel jongeren uh, komen gelukkig. Uh, want de ouderen die weten het al. Omdat het al zo lang... Uh, doen het al zo lang. Dus hij is het uh, bekend voor maar Ook bij ja. jongeren uh, komt het steeds meer. Uh... Het kledingverloop bij jongeren ja, is nee, veel bij Oké, okay, maar ja, ja, ja. waar het mij om ging was het, het volgende. Uh, je, je zei net van hè, de kerken uh, gaan een beetje lopen naar achteren. Dat is een algemeen bekend uh, gegeven dat, uh, ja. dat, het, het, uh, dat het bij de kerken teruglopen uh, is aan bezoekersaantallen. Ja. Dus ja. ik denk van ja, als je een mooie kledingsactie hebt, dat gaat natuurlijk ook over een beetje van de kerken. Uh, die zit daar voor een deel ook achter, dacht ik. Uh, nee, Niet nee, helemaal. Nee, nee, in principe heeft het uh, ja, misschien zijdelings ooit met de uh, kerken te maken gehad. Oh, maar, ja. uh, en het is natuurlijk een makkelijk punt om iets vanuit ja, uh, ja. de kerken te organiseren. Maar het staat helemaal los, uh, los van de kerken. Ja. En wij hebben het als, als groep ooit... Uh, opgepakt ja. Zo'n 40 jaar uh, terug. Maar, maar, maar, wacht even, uh, maar hebben jullie dan op een gegeven moment ook, uh, zeg maar, uh, want het, is, het draait in staat en met, met vrijwilligers, ja. Uh, ja. Dit, dit verhaal. Ja. Het heeft dan ook te maken, hoe bereiken jullie dan ook nieuwere mensen die, die bij jullie aansluiten, die vinden dat dit nodig is? Dat is, uh, dat is gewoon moeilijk. Dat is moeilijk. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. Soms heb je een jaar dat er iemand helpt, maar eigenlijk is het de oude vertrouwde uh, groep, een heel klein groepje, ja. uh, die ook ouder wordt natuurlijk. Ja, dat bedoel ik, ja. <laughs> ja. die zijn ja, nou, allemaal boven dat, de, Ook dat is een bekende Ja, dat is gewoon zo. Maar wij hebben wij een hebben, uh, groep, wij hoeven natuurlijk niet zo heel groot te zijn. Vroeger hadden uh, bij de kerken stonden de eigen vrijwilligers van de kerken. Ja, nu hebben we met een paar vrijwilligers van onze eigen kerk, uh, oh, doen we dit. Ja. Uh -huh. Dus dat, uh, en dat loopt, uh, loopt prima. Sjaak Overpelt die, uh, die gaat met <coughs> de auto langs, uh, langs de verzorgingshuis. En bij mensen eventueel uh, die aangeven of, uh, of het opgehaald kan worden. En dan uh, op zaterdag uh, doen we het in de vrachtwagen met een paar man. Misschien ja, dat je uh, geen punt in Noord hebt. Nee, dus nee de, dat, uh, dat hadden we vroeger. Hadden we de Nicolaas... Uh, nou, misschien een idee, maar uh, de ervaring leerde dat eigenlijk uit Noord helemaal niet veel kwam. We hebben jaren hebben we, uh, de Nicolas School gehad uh -huh. en dat, ja. dat liep zo uh, terug. Raar. En, ja, dat was er waren nog heel, heel veel mensen in Noord. Ja. Ja. Uh, heeft dat ook ja. te maken met misschien uh, van, van jongens, uh, we hebben het wel, maar is dat onwetendheid bij de mensen in Noord? Kijk, ja, ik woon in Noord, dus ik zal bijna eigenlijk zeggen zeg, mensen in Noord... Er is een kledingactie. Ja, nou de mensen weten het wel. Maar ze, ja, ze komen met de auto gewoon naar de kerk uh, oh, uh, ja, ja, dat uh, kan toe. Uh, misschien kan maar het is, het, het is een idee. Om, het, we kunnen het eens dus een keer een jaar uitproberen. U ja. neem, neem aan dat het ook in de krant staat. Ja, het staat in de krant. En vanaf uh, morgen hangt er ook een, een spandoek. Uh, weer bij de kerk uh, waar het op staat. Ja. Ja, en ja, we, we proberen het zo breed mogelijk uh, te brengen. Ook in de kerklaad en dan in de Zandvoortsmedia. Ja, het, het is wel een lovelijk streven om in... Uh, Noord, een punt, niet eens allemaal punten hebben, maar dan moet je natuurlijk ook de mensen ervoor hebben, denk ik. Toch? Ja, maar ja er hoeft in principe één iemand te staan die de zak in ontvangst neemt en de, de vrachtwagen kan er langs rijden. Mocht ja. het veel zijn ja. en anders ja, uh, vervoeren ja, ja. we ja, het zelf. naar de Daarom kerk. doe ik ook pluspunt, want volgens mij is die ook zaterdags open. Ja, ja. ja, nou ja. ik nou, je kan het kan dus... Uh... Nou, ik kan het, uh, voor, het voor het voorjaar kunnen we het eens, uh, ja. een keer uitproberen. En ja. als het kan, uh, bij pluspunt. Want je zegt, uh, dit, dit is een, een kledingactie. Wordt, wordt het één keer of twee keer per jaar? Twee hè? keer per jaar. Ja. Uh, wij wilden op een gegeven moment toen het erg terugliep Want vroeger hadden we iets van zes ton per half jaar. Mm -hmm. En op een gegeven moment liep dat terug tot twee, 2,5 ton. Dus toen vroeg ik ook ja. of het nog zinnig was om het twee keer per jaar te doen. Maar ja, ze wilden het toch heel graag. Dus ja, dan doen wij het ook. En je merkt het... Uh, uh, in het voorjaar was het uh, was het meer, 3,5 uh, ton. Ja. Het lo loopt top, op. Toch weer op. Ja, uh. in deze crisistijd. <laughs> ja. ja, dat is toch ja, dus weet weet ook. heel verbazingwekkend. Je ja, ja. Ja. Ja, ik... Ja, ik moet wel een beetje oppassen, want voor ik het, het weet, weet zit er een fijne hot bij. Hè? Dat, uh... Uh, ben, dat zijn uh, jeugdzonders. Uh, daar gaan we het niet over hebben vandaag. Nee, maar ja, want uh, uh, noem, noem nog even de locaties en de tijd op. Uh, vrijdagavond uh, tussen ze 7 en 8 bij de katholieke kerk aan de Grote Krocht. En zaterdagochtend tussen 10 en 12, ook bij de katholieke kerk. Eh, en dan voor de mensen eventueel uit Bentveld die het horen bij de Antoniuskerk aan de Sparrelaan is het van 11 tot 12 op zaterdagochtend. En zoals gezegd, bij de huizen die kunnen het neerzetten en dan wordt het vrijdagavond rond 6 uur opgehaald. En bij de huizen is de Bodaan, huis in Duin. En, en de voormalige huis het kost verloren. En liefst alles goed verpakt in stevige zakken? Niet liefst. Graag! graag. <laughs> Alles moet! Nee, okay. Het is uh, gewoon heel vervelend. Uh, als het, ja, heel vaak leveren we mensen het in open zakken aan. Nou, dat is al uh, lastig. Ja, voor hetzelfde geld ja. knoop ze even dicht. Doe er iets minder in en knoop ze dicht. En ook in stevige zakken. Dat niet als we ze pakken, dat ze al Alles helemaal uitscheren. uit elkaar uh, scheuren. Oké, okay, nou veel succes. Ik hoop dat er veel komt. Ja, nee, ook uit Noord. Ja. Dank je wel. <laughs> Oké, okay, bedankt. Dank je wel. My spirit gets so downhearted sometimes Tell me, where are the love and understanding. Nou, dat slaat uh, denk ik straks op wat wij hier gaan krijgen met de dag van de dialoog met Frederik Jans. Het is van Kurt stickers. Het is trouwens wel uh, geproduceerd door Fatboy Slim. Voor de mensen die het... Uh, het oh, die komt zo direct. Nou, zit ik er weer in Correctie, hè? Ja, ik word gecorrigeerd ook door onze enige technicus vandaag en uh, muzieksamensteller David Abig. Dus uh, wat dat gaat. En tegenover, me, tegenover ons zit de leukste... De leukste verkeersregel van, van Zandvoort. Ja, Valt er, valt er nog wat te regelen vandaag of niet? Goedemorgen. Heer. Goedemorgen. <laughs> ja, uh, ondanks uh, dat je de leukste verkeersregelaar van Zandvoort bent. En dan doen we die andere maar niks ik, te kort. Want die nee, zijn ook, maar nou, we, maar goed. Maar we ik, wel als ik kijk naar je. Dan denk ik van ben je aan het oefenen voor Sinterklaas. laat je in een baard staan. Uh, zo, dat, uh. Ik denk het is geen beeldradio. dus. Nee, het, <laughs> Mensen, als, als je dus nu wist hoe Leo Miesebek eruit ziet, dan, dan denk ik, nou hij nou, oefent nou, inderdaad nou, voor Sinterklaas. Maar goed. Maar goed. Verkeersregelaar en verkeersregelaars. verkeersregelaars. We hebben het over een plan. Uh, Leijstestraat, Groot. Uh, Gerkenstraat, een complex plan. Ja. Leo, het kan, gaat je, over. kan je een beetje uitleggen wat nou de situatie was. Nou dat heeft natuurlijk met de verkeersregelen niet zoveel te maken, maar met het parkeren. Ja. Uh, wat gebeurde er? We hebben natuurlijk LDC-gebied waar ze aan het bouwen zijn, mm -hmm. waardoor heel veel parkeerplaatsen weggevallen zijn. En per 1 juli werd eventjes bedacht door de wethouder en uh, goedgekeurd door de raad dat de Leijsterstraat ook maar toegevoegd moest worden bij het parkeerplan van de Brede Rode buurt. Dat betekent voor die Leijsterstraat? Dat er niet meer geparkeerd mag worden, okay. vrij geparkeerd mocht worden. En het was echt een, een overloopgebied voor de, voor de Halmerstraat, Gerkenstraat. Uh, ik heb dat uh, eens bekeken, toen kwam ik op een uh, parkeerdoorn van nog, uh, nog een halve auto uh, voor uh, bij ons uh, bewoners in de buurt. Nou, uh, wat gesprekken gevoerd met buurtbewoners. En ja, uh, dat, dat kan natuurlijk niet. Het was s avonds rondjes rijden, niemand had meer plek. Er komt bij dat er een uh, bekend uh, uitzendbureau hier in Zandvoort uh, zijn auto's uh, wat minder gebruikt. En dus uh, stalt in de Halenstraat-Gerkenstraat. Die stonden vroeger uh, langs de frans uh, Ook in de frans of we hebben een parkeervergunning op het uh, Zuidparkeerterrein. Uh, ja. uh, alles bij elkaar. Een beetje een milleur natuurlijk. Ja, geen dus, uh, plek. geen plek meer. Dus toen dus zijn we gaan, gaan we beschrijven, bellen met de wethouder en.. Uh, we zijn gelukkig uiteindelijk, ja, dan praat je vanaf 1 juli tot en met nu, tot een, een goed compromis gekomen. Bewoners Haarlemmerstraat, Gerkenstraat tot aan de Tol en de Vogelenbuurt, die krijgen een, een, een, een tijdelijke vergunning totdat het hele parkeergebied en het parkeersysteem... Wat voor doen, vergunning krijgen ze? Om vrij te kunnen parkeren in de Leijsterstraat, gedeeld gedeelte Brede Oudebuurt en de Svanswaardstraat. Dat is, een, dat is geen een parkeerontheffing, maar het is gewoon een nee, belanghebbende... dus we moeten een parkeervergunning aanvragen. Maar dus, is dat een belanghebbende vergunning? Uh, ja. Oké. Okay. Ja, ja. We krijgen, uh, ja. Dus, uh... Maakt dat ook het ook wat groter voor de mensen? Ja, uit want de... hetgeen, en dat is, kijk, uh, uiteindelijk werd het wat breder getrokken tot aan de Tolweg en de vogelbuurt. Wij, wij, wij zagen het grootste probleem zagen we in het gebied van, uh, waar wij woonden, in de Greekstraat, Halemersstraat begin. Ja. Daar was het grootste probleem. Want dat, daar ligt die lijststraat ook al vast. Hmm. Ja, en de, uiteindelijk is dat uh, gehonoreerd. En krijgen nou die bewoners daarover voor twee auto's. En dan mogen ze eerder als ze een gaat volgende week... Uh, het, gaat om, de ja, ja, het gaat om betaald parkeren in lijststraat. toch? Daar is nu betaald parkeren, ja. ja. ja. 2,20 euro 20 per, per uur. 2 euro <laughs> per Is het er al minuut, door dan? dan ja, dat staat er. Okay. 1 juli is het ingegaan. Okay. Het ah. was een beetje onder de mom van uh, de veiligheid voor de school. Kijk, die school daar, de arena school, daar, daar gaat iedereen met, er worden er veel kinderen met de auto gebracht. Nog steeds. Ja. ja. En uh, als je ook nog eens helemaal volgeparkeerd staat, ja, dan was het allemaal heel erg krap. Dus op zichzelf was dat uh, wel een, een goede oplossing. Dus de straat was gewoon leeg, want er werd niet geparkeerd. Er werd ook dus ook niet betaald, dus het leverde ook niks uh, op. Maar de grap is natuurlijk, als ik mijn kinderen naar school ben, hoef ik niet te betalen. Want ik ben er voor tien. Ja, maar smiddags niet. Nee, en dan moet maar je wel Dat er parkeren. Uh, ja, nou, dat... De ouders van de school hadden een brief gekregen van de school, waarin stond dat dat inderdaad mocht. En uh, tot uh, verbazing bleek dat het bij de gemeente helemaal nergens bekend was. En eigenlijk ja. ook niet de bedoeling is, dus, maar ja, handhaven. Hoe wil je handhaven als daar nou 30, 40 auto's staan? Moeilijk. Een half uurtje lang. En dan uh, als je daar een verkeerd parkeerhandhaven ja, op loslaat. Het, het, het parkeren, uh, het probleem parkeren, doet zich natuurlijk uit pas voor als je thuis komt uit je werk. Ja, dat, dat was het grootste probleem. Mensen komen 4, 5, 6 uur thuis. Er waren gewoon rondjes te rijden. Stonden helemaal in de, op de tolweg. Stonden, uh, ja, de, je, je kan dus nu uh, in de Brede Rodenstraat parkeren en in de Leijstenstraat, dat, dat is inderdaad een soort overloopgebied. Ja, ja. Nou hebben jullie dus ook vergunningen. Ga je nou niet krijgen dat uh, dan uh, tranendal aan de beurt is? Het verschuift zich toch steeds. Ja, Nou ja kijk, Halemenstraat en Geekstraat en de Vogelenbuurt is nog geen, daar is nog geen parkeerregime. Nee. Dus het is nog steeds vrij parkeren. vrij parkeren. Maar nu komt er een soort uh, uh, extra verkeersbeleid ah ja. bij jullie. Ja. Want als ik dat dingetje een, dus een, niet een heb, mag ik daar niet meer staan? Nee, de, de bewoners die een parkeervergunning krijgen ja. die in die gebied wonen waar nog geen parkeerregier is. De Haarlemmerstraat bijvoorbeeld. Die gaan bijvoorbeeld in de Leijstraat staan nu. Dat geeft wel wat meer ruimte misschien in de Haarlemmerstraat en de Greekstraat. Waardoor het vrij parkeren daar weer wat makkelijker wordt. Maar, maar ik, de mensen van de Haarlemmerstraat krijgen toch ook een parkeervergunning? Als uit, ja. ja. Dus als ik daar met een parkeervergunning sta, kan Jaap niet meer vrij parkeren? Ja, want het is geen... Het is geen uh, per, er is nog geen parkeerregime. Dus het is nog In de, de straat niet? Nee, nee. het is parkeren. Ja. Dan heb ik het verkeerd begrepen. Jullie krijgen dus alleen een vergunning voor het gebied... wat al bepaald is het overloop, met overloopgebied. Ja, ja. Het overloopgebied. Overloop, overloop. okay, ja. Ja. Ja, ja, uh, maar uh, ja, men heeft, je zegt het al... betaalt uh, parkeren het levert niks op omdat die straat leeg is. Ja. Dat heb je al zelf ja. al geconstateerd. Ja, op een gegeven moment... Uh, waar, waarom heeft men dat dan zo bedacht? Ja, ja. Kan je daar alleen maar naar gissen als bewoner? Nou dat nee, kijk, <coughs> of ik denk, uh, het, het, het, het breidt zich steeds weer uit het betaald parkeer in Zandvoort. Ja. En, uh, en dat is het wat, wat langzamer wordt, die al is die steeds groter. Dus, het, het, heeft het, het, het Zandvoort überhaupt een parkeerprobleem? Nou, in het centrum heeft het Zandvoort een parkeerprobleem. Okay? Alleen in het centrum. Mm. Daar kun je, je vooruit gaan. Maar in de overige gebieden, en dan misschien een beetje in, uh, in de buurt daar ook. Maar ja. de rest eigenlijk niet. Nee. Want ik bedoel, al behalve zomers, als het dan heel erg druk is, dan wil je eens een keer een dag hebben dat het een beetje overloopt. Nou, kan, je, kan je dat een parkeerprobleem noemen? Dus het, eigenlijk gaat het dus om, om uh, bewoners, ik praat even over het centrum en jij zegt ja. de, de, de vlek wordt steeds groter. Nou, we hebben nou ik al zeg het niet, met het Leo zegt. Daar <laughs> hebben we met diverse mensen al over gesproken, ja. als ik het hier doe, wordt het overloopgebied twee straten verder. Ik ken al een aantal mensen die in Zandvoort werken, die gaan de eerste spoorbomen over over, gaan naar rechts en gaan daar parkeren. Ja. Tolle straat, ja. Ja, dat is zo. Ja, dat is ook ja. zo, ja. Dus, nou is, wordt het voor jullie een soort van geregeld. Is het niet handiger, want die zit natuurlijk ook nog bij een politieke partij, om een, een ja. beleid te voeren over heel Zandvoort? Ja, natuurlijk. Kijk, um, daar hebben we toch ook wel een idee over. Zoals? Nou oh ja. Dus, uh, het, het, het, het, het, je moet de bewoners... Ja kijk, ik vind, uh, persoonlijk vind ik, dat je de Zandvoortse bewoner met zijn auto niet als een soort melk moet gaan zien voor de inkomsten van de gemeente. Dat is, nou, dat is het systeem. Wat er gebeurt is, wat je zelf al zegt, er worden auto's geparkeerd bij het station in de buurt. En mensen gaan met ja. hun auto naar de. Dus je moet ervoor gaan zorgen dat dat niet gebeurt. Wordt er te weinig nagedacht over de gevolgen van een bepaalde beslissing die genomen wordt? Dus, Misschien ja wel. het is wat, uh, wat Ben zegt, hè, uh, de mensen die... Uh, die of werken uh, in het Zandvoortcentrum en dan over het spoor en dan pas op de, de Duitslandse Staat. Maar dan heb je dat dat die je mensen daar, die daar wonen dat weer. omdat uh... je daar vrij mag parkeren. Ja. En als het iets vrij is, ja, dan moet je mo tegen iemand zeggen, je mag niet staan. Nee. Dus moet je daar ook parkeerregime in gaan voeren en moet je ervoor zorgen. En, en wij vinden zelf dan dat je als bewoner eigenlijk, als je in een bepaald gebied woont en daar parkeerregime hebt. Ja. Dat je in een ander gebied toch minimaal twee, drie uur vrij mag mogen parkeren. Ja, Oké, okay, maar dan, dan denk je dus ook al over het hele dorp. Ja. Iedereen wonen. Ja. Dus als ik in, in, in de Keizersstraat woon, ja. bijvoorbeeld, dan betaal ik ook iets aan een ja. belanghebbende Je vergunning. mag het vergelijken als ik bijvoorbeeld over de spoorboom heb je een gebied en aan deze kant heb je een gebied. Ja. En ik woon aan deze kant en ik wil aan de andere kant, moet ik eventjes bij iemand wezen. En dan mag ik daar gewoon twee, drie uur vrij parkeren. Ja, dat, dat kan dus nu, want daar is geen regime. Nee, nu kan je gewoon helemaal parkeren, omdat er geen regime is. Maar als de mensen uit het Noord naar het centrum willen komen, moeten ze die 22 betalen. Ja, maar goed, het centrum is denk ik een apart gebiedje, want dat, is gewoon, dat is, zit gewoon vol. Daar ja, kun je niet vrij parkeren. Nee. Ik bedoel, en, is, en die winkels, die mensen, daar moet je gewoon heel veel verlopen hebben. Want dan moet daar boodschappen doen, een uurtje en dan moet je weer weg met je auto. Ja. Dat, is, dat is heel simpel. Dat bevordert ook de omzet in het dorp. En de parkeergarage die nu aangelegd wordt in het louis David biedt dat een uh, mogelijkheid? Oh ja. Voor in de toekomst. Zeker wel, als je dat natuurlijk aantrekkelijk maakt. Zou daar ook uh, misschien over nagedacht kunnen worden om die mensen, want het, ja, zover is dat niet van, uh, vanuit de Haarlemmerstraat uh, gezien. Om daar ook die mensen uh, een mogelijkheid te geven om te kunnen parkeren. Jawel, met, met, een, met een sortiment van, van ik ben bewoner van de Haarlemmerstraat, dus ik mag daar gewoon staan. Zou het niet mooi zijn dat de parkeergarage gewoon goed te gebruiken voor het dorp zelf. En de Halemstraat heeft in feite geen parkeerprobleem. ...in de Gerke Ja, maar nou het mogen, wordt wel gecreëerd als, ja, als je het zo hoort, als je de, van Als je het parkeerregime toepast in de, de halemstraat en Halemstraat, ja. ...en daar mogen geen uh, niet-bewoners staan... Ja. ...dus alleen bewoners in theorie... ...en of betaald parkeren, ...dan zal je zien dat het parkeerprobleem haast opgelost is. Ja, maar dat is juist wat ik bedoel. Want als ik naar de Halemstraat die belanghebbende vergunning ga geven... ...dan gaat de toerist gaat in, de, in de regentessenweg staan. En dat is ook wat er gebeurt, ja. want ik zie van de zomer ...want ik ben wel zo iemand die gaat dan even kijken... Zie ik dus in de Emmerweg en de Regatessenweg uh, toeristen aankomen. Die pakken een bollenwagen in een korte broek en zwembroek. En wandelen volgens het strand. Omdat je hier. Dat duur zijn dan betaald. de bekende maar toeristen. Wat... Die ja. weten dus waar ze moeten staan. Nou, maar daarom, daarom vraag ik ook aan je. Ook een beetje in, in het licht van de politieke partij. Is het niet zo handig om een regime over het hele dorp te gaan bekijken? Ja, maar. Ik zit even, misschien niet helemaal in die stoel op dit moment. Nee, nee dat hoeft ook niet. als, je maar, naar, je, als lagen... ik even kijk naar de lijststraat, hoe dat van de zomer 1 juli was dat betaald parkeer daar ja. ook. Daarvoor hadden we ook heel mooi weer. En als het mooi weer een mooie dag was, was die straat vol met toeristen. Je ja. ziet ze uitstappen, je ziet ze naar het dorp te lopen. Je ziet ze met tassen naar de strand toe gaan. Dat is vrij parkeren. Toen het daar betaald was, was de straat gewoon ook op mooie dagen leeg. leeg. Mensen betalen dus geen nee, 22 per uur dus om te gaan parkeren voor de 80. Maar ga, het dan, dan gaan ze ja. naar de zuid toe waar ze 5 euro per dag betalen. Maar dat is terecht, want daar ja. moet je ze hebben. Ja. Daar moet je de toeristen ja, hebben. Maar dan is mijn vraag: van, zit het dan niet in het tarief? Van, het, uh, van, uh, ja, van een maar, parkeerregime. Ga je, maak je het dan niet te duur? Want ja. als je op een gegeven moment dan bij jezelf gaat afvragen. Van gooi het naar beneden. Want 2,20 ja. euro. 20, het is nogal wat. Maar als je het ja, uh, goed maakt. Dan levert het weer niks op. Dan kost het weer meer. En dan kost het eigenlijk. Als ja het maar, maar. dan kom ik op die melkkoe. Ja. ja. daarom, Dat geef ik ook al aan. Je moet het, de bewoners niet als een melkkoe zien. Je moet het hebben van je, van je gasten. Van je toeristen. Daar Va moet zo variabele parkeertarieven. Voor uh, ik Doe maar aan het dwarsstraat. Het is een beetje variaal. Overdag de dag betaal je 1,80. S'avonds 1,22. Ik weet niet, maar ja. het is allemaal een beetje heel... Omgillen van de ja. tijd. Mocht Precies. We gaan nog respect ja, voeren. Go uh, want we gingen al een beetje op het politieke vlak. Ja. Maar uh, kan ik het kort samenvatten dat jullie als bewoners hier blij mee zijn? Ja. Wij zijn als bewoners hier blij mee. En ik okay. ben blij dat het ook een goede medewerker is. Er is toch ook goed over mee meegedacht. Oké, okay, dan ja. wachten we... Dus... Af wat het, uh, wat het parkeerregime gaat worden, misschien een strijd ja, voor een de... Ja, een filosofische verhandeling hier op deze zaterdagmorgen. Leo, dank je wel. Oké, okay, alsjeblieft. En graag tot de volgende keer. B B So tell me when you're gonna let me in I'm getting tired and I need somewhere to begin Het was niet, somewhere... Uh, nog wat. De titel ben ik wel. Dat moet wel oefenen, want... Aan het eind van het jaar hebben we de eurohit van 2009 en ik ben uitgenodigd. Dus ik moet weer... Uh, al die hits moet weer een beetje uit mijn hoofd uh, een beetje gaan leren. Dus kwart voor elf inmiddels uh, geworden. Aangeschoven of tegenover ons aangeschoven. Frederik Jans. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, want uh, normaal gesproken kennen we je in de hoedanigheid van uh, bureau discriminatiezaken. Maar dit is iets heel anders. Nou ja, het, het, het heeft er wel mee te maken. Het heeft er wel wij mee te maken. Het organiseren de dag van de dialoog. Ja. Is dat nog steeds nodig, een dag van de dialoog? Ja, ik vind van wel. Ik ja. vind dat het nog steeds uh, zinvol is en uh, zijn nut heeft. Uh, omdat mensen elkaar niet kennen. Mensen leven heel erg langs elkaar heen, denk ik. Het is een individualistische maatschappij tegenwoordig. Mm. En uh, mensen wonen en werken wel bij elkaar in de buurt, maar ze spreken elkaar niet. En een heleboel mensen die, die willen elkaar best leren kennen, maar je ja. spreekt ook niet zomaar iemand op straat aan, zomaar. Maar de Dag van de Dialoog biedt daar wel een middel toe, of een mogelijkheid toe, om wel met elkaar in gesprek te komen. Ja, de uh, hoeveel, hoeveelste keer is dit uh, nu? Dat, uh, uh, dat de je, vierde keer. De vierde keer alweer? Ja. Uh, nou weet ik dat, jullie, dat je vorig jaar hier ook geweest uh, bent, ja. om het ook hier in Zandvoort uh, te ja. doen. Ja, nou we doen het ook weer inderdaad weer in Zandvoort dit ja, jaar. Ja, ja. Uh, het is 4 november, dus komende ja. woensdag al. En uh, er staat een tafel, een lunchtafel, jaar bij de Albertheim. In Aha. Zandvoort, ja. het centrum. In, in het Albert Heijn? Binnen, ja, in de Albertheim. Oké, okay, ja, daar staat. De, ja? Ja. Daar staat die tafel, de klanten komen langs. En dan? Ja, dan kunnen ze, je moet je wel van tevoren aanmelden, maar als er wat mensen denken van nou, ik wil best daarbij komen aanzitten, dan kan dat ook. Maar in dat, principe meld je van tevoren aan. Is dat nou juist niet een, een, een dialoogdrempel die je opwerkt van ik moet mij aanmelden om te praten met? Terwijl als ik een dialoog zou willen, jullie zitten daar gezellig aan die tafel, voor. ik schrijf eens aan. Ja, nou, dat kan dus ook. Ja, ja. Maar het, het, uh, als je, je aanmeldt, dan, dan kan de tafelorganisator rekening houden met uh, het aantal maaltijden ja. dat hij of zij uh, ja, moet maken. En um, als je een van tevoren afspreekt, nou we gaan met elkaar twee uur in gesprek, dan is het een veel intiemer en um, uh, open gesprek. Dan als er de hele tijd mensen ja, voor een iemand... kwartier of twintig minuten komen aanschrijven bijvoorbeeld. Uh, wat, ja, je, je krijgt een, uh, een ander effect als het wat langduriger een dialoog is. Niet een vluchtig dialoog wat uh, na, na tien minuten afgelopen is. En dat is de reden dus ook waarom jullie vragen van geef je op. Ja, zeker. Ja. Ja. En uh, je, moet, ja, als je moet de tafel dekken, je moet de tafel neerzetten mm. ja, ja. met een aantal stoelen. En, en dus die maaltijd, wat ik al zei. nodigt meer uit ook om dan uh, te gaan zitten en de tijd ervoor uh, te nemen. Ja, ja. ja. Is dat ook een onderdeel van, de dialoog, dat de mensen gewoon veel te weinig tijd voor elkaar nemen? Is dat ook een reden waarom dit gebeurt? Ja, het is twee uur. Dat, is, dat, dat lijkt lang op een dag. Maar ja, twee uur in een, in een week of, ja, of in een jaar nou ja, dan is het natuurlijk helemaal niks. Nee. Nee. En, maar ik denk inderdaad dat mensen weinig tijd voor elkaar nemen. Zeker als je iemand niet kent. Ja, dan ga je niet zo snel met elkaar eten. Ja. Dat gebeurt eigenlijk uh, helemaal nooit. Is dit, is, dan twee is, dit, uur, is dit ook een initiatief wat uh, nu door jou bedacht is? Nee, of, door de, of is dit gewoon landelijk dat dit gebeurt? Ja, het is landelijk. Ja. En in uh, de eerste week van november is dan de week van de dialoog. En in heel Nederland uh, vinden dagen van de dialoog plaats hmm. in dezelfde hmm. week. <coughs> het is ontstaan in Rotterdam uh, na de moord van Gogh. Dus het is alweer uh, Vijf ja, jaar terug jaar is dat dat. Ja, ja. De ja. dag dat Wilders beveiliging kreeg. Dat zeg hoorde ik ook. Maar goed, dan wordt het politiek. Maar het dialoog. Dan wordt het politiek. Het bestaat dus al een aantal jaren. Ja. Uh, doe jij het ook al voor uh, de vierde, vijfde keer? Ja, wij doen het voor de vierde keer. Als je dat nou uh, eens terugkijkt, hè? vier, vijf jaar. Je organiseert dus dat mensen met elkaar praten. Uh, heel goed, mensen praten twee uur. Hebben die mensen jou was teruggekoppeld dat dat een vervolg heeft gehad? Dat, dat er daarna nog een keer gepraat werd, of dat ze daardoor opener met mensen praten die ze tegenkomen. Ja, je hoort wel, het, niet, uh, niet iedereen hoor. En ik denk nee, maar dat dat is... de meeste mensen die hebben geen contacten daarna, maar een aantal mensen heeft wel contact eraan overgehouden en uh, hebben meer begrip. Stel dat er een, um, een islamitische vrouw, een moslima aan tafel zit, mm -hmm. uh, dat ze meer weten over de Islam. Of dat ze meer begrip hebben voor iets, of dat ze nu iets weten wat ze daarvoor niet wisten. Nou, Vooroordelen. Ja, dat is ook positief. Ja. Vooroordelen die er dan misschien bij uh, mensen kunnen leven in, uh, in de samenleving. Ja, en die kunnen weggenomen worden. Ja. Ik zeg niet dat dat altijd gebeurt hoor, maar nee. het, het komt echt wel voor en dus, dat vind ik goed. Dus eigenlijk zou je een veel grotere tafel moeten hebben. Ja, veel meer tafels misschien. Toch veel meer tafels, ja. ja. Is dat iets, is dat iets wat, je, wat je gaat proberen uit te zetten? Want we hebben het net over Noord gehad, Albert Heijn is in het centrum. Zou je in Noord niet zo'n tafel willen hebben? Ja, maar dan hebben we wel ook een organisatie nodig, die bijvoorbeeld in Noord zit, hmm. die ook daaraan mee wil doen en een tafel wil, wil aanbieden. Ja, nou ja dat, dat zou ja. je dus moeten onderzoeken eigenlijk. Ja, ja. ja, ja. Maar we, heel graag, we willen het heel graag uitbreiden. Nou, daar heb je nog een hoop werk te Nou ja. ja, voor woensdag zal dat waarschijnlijk te kort zijn of iemand moet zich spontaan aanbieden om de tafel uh, te organiseren in Noord. Ja. Um, het wat kan soort... wel volgens mij op korte termijn, want alles is mogelijk. Ja, ja. ja, het is echt, uh, het valt reuze mee. Aan, aan, aan voorbereiding dat je moet doen. Nou ja, er, er, uh, er wordt natuurlijk ook uh, open tafel gedaan en, uh, en, en dat soort dingen. Dus in het verlengde daarvan zou je gewoon kunnen aanschuiven en twee uur met een praten. Ja. Ja. Zou het misschien meer keren? in het jaar zoiets kunnen doen. Dit is dan een dag van de dialoog, of een week van de dialoog. Maar zou er meer van dit soort dingen, initiatieven kunnen worden... Ja, ja ik, ik juich dat toe. toe ja. uh, maar het is voor ons bureau vrij veel werk om het te organiseren. En uh, ik weet niet of wij daar dan uh, de ruimte voor hebben... om dat dan nog op ja, ja. In, een ander moment in het jaar te doen. Maar ik dat soort... Uh, initiatieven, ja, ja. die vind ik heel belangrijk. En, uh, ja, want dat, want dat bureau dat doet natuurlijk ontzettend veel uh, op ja. dit vlak. Hè? Ja. Is het nog steeds nodig dat, dat bureau.. Uh, ja, dat, bureau uh, dat dat bureau dat nodig is en, ja. uh, in, en een functie vervult in deze tijden? Dan heb je het over het discriminatiebureau? Ja. He? Heb je het over het discriminatiebureau? Ja, ja, ja ik vind dat uh, ik vind het nog steeds nodig. Ja. En ik, uh, ik ben bang dat je discriminatie nooit zal kunnen uitroeien. Hmm. Maar um, waar wij, wat wij heel belangrijk vinden is voorlichting en preventie. Dus ja. wij organiseren allerlei dingen. We gaan naar scholen. En um, we richten ons er dan op dat mensen elkaar leren kennen. Mm -hmm. dat je inderdaad die vooroordelen wegneemt. De dialoog. Ja, nou ja. dat, nou, dat, dat helpt echt ja. wel. Het, dat, dat ben ik ook met een momentje eens. Maar er was, van de week was er een, een, een hoogleraar die afscheid nam van de uh, universiteit. En die zei, van we moeten met het begrip allochtoon. Maar af, er moet meer een wijgevoel uh, komen. Is dat ja. ook een beetje wat jullie ook nastreven in, in dat opzicht? Ja, ik vind. Uh, er is is er te toe... veel verschil tussen uh, ons, jullie en Sully, om het dan maar in zijn antwoord uh, te zeggen, te veel een onderscheid uh, in de, in dat... Uh, te weinig het wijgevoel? Ja, dat denk ik wel. Ja? Uh, maar dat is al iets, dat, dat is al een paar jaar. Ja. En dan ik vind dat er wel een beetje polarisatie is uh, ja. hier in Nederland. En um, dat, dat gaat dan vooral over niet-westerse allochtonen. Ja. Um, tegenover mensen die, die oorspronkelijk in Nederland zijn geboren en getogen. Ja. En ik ja, dus dat, dat woord allochtoon, dan zet je hangt, al iemand ja. in een in een hokje eigenlijk, of in een hoek. En daar moeten we inderdaad van af. Maar dus er is al vaker gezegd, ja dat, dat, daar moet we vanaf van dat woord, ja. maar er is nog nooit echt een heel goed woord voor.. Uh, ja, mede-Nederlander. Ja, het is een hele mooie... Of Turkse Nederlander of zoiets. Ja. Turkse Nederlander. Nou, nee, maar... Ja, dat hoor je ook wel eens, ja. dat soort ja, maar dat, dat vind ik dus weer hokjes maken. Ja. En dan kan je ja, dus, noem elk land erop, streep je Nederlander. Ja. Dan, of we zijn allemaal, allemaal Nederlander, Nederlander of ja. niet. Nee, maar uh, leidt polarisatie dan misschien ook tot discriminatie? Is dat uh, een onderdeel van? Nou ja, dat, dat zou kunnen, ja. ja. En zeker uh, wat er allemaal in de media geschreven wordt. En, en, en mensen, mensen hebben de neiging om heel snel te gaan generaliseren... Ja. En dan denk ik van, ja... Hoe dat... kijk je daar eigenlijk tegenaan, tegen de media? Want je noemt het nu uh, uh, net. Maar vervullen die dan nog wezenlijke bijdragen om juist dat de kloof kleiner te maken? In... Want ja, het is ook een middel van een dialoog eigenlijk aangaan, toch? Nou ja, een dialoog. Je kan als, uh, als schrijvende krant of zoiets. Luister... Ik denk wel dat je naar geluiden luistert in de samenleving. Ja? Maar als, als ik een krant lees, dan kan ik niet rechtstreeks naar de nee, okay. krant reageren. Dus nee. vind ik vind niet helemaal een dialoog. Ja. Maar oké, okay. ik vind wel dat de media een, een rol hebben. Ja, verantwoordelijkheid ja. ook uh, moeten ja, hebben. Ja, ja, dat vind ik wel. Ja. En bijvoorbeeld in, in een koppenbeleid of zoiets. Ja, dat ja. ze niet uh, zitten. Uh, ja, aan crimineel of ja. zoiets. Ja. Ja. Ja. Je hoeft niet, die afkomst is lang niet altijd belangrijk of relevant. En dus die kan je best af en toe weglaten. Ja. Dus, en ik vind dus daar dat de media best wel wat kunnen doen. Breng je dat ook bij die media zo? Heb je daar wel eens contact mee? Van jongens, uh, jullie gaan nou te veel. Ik heb nou vier keer in de krant gelezen dat ik een Turkse crimineel en een Marokkaanse crimineel maar, of een Zandvoorts crimineel gelezen in de krant. Ja, daar ja, reageer je, ja, reage je, je wel eens op. En ja. ja, wat is dan hun, uh, hun, hun antwoord? Ja, dat ze erop zullen letten. Ja, dus eigenlijk dan gaat het soms een tijdje goed en dan uh, ja, sluip je het er toch weer in. Ja. Maar we zijn een beetje uh, van het spoor af, denk ik. Ja, ja maar uh, het dus heeft wel we een beetje... We willen wel even terug naar de, naar de, de, de dag van dialoog. de dialoog. Ja. Ja. Uh, in het begin heb je al gezegd, mensen luisteren niet naar elkaar. Mensen, mensen nemen niet even de tijd voor elkaar. Uh, ik heb je ook horen zeggen, uh, de, de, de maatschappij uh, verindividualiseert. De ik. Dat hebben we natuurlijk met z'n allen zien gebeuren. Dat is een, een aantal jaren is erin geslopen. Kan je dat keren? Ja, maar dat is denk ik wel een proces van lange adem. Ja, dat ben ik niet eens. Um, mensen moeten dat wel willen. He, iedereen heeft het maar druk. Maar willen, willen mensen dat? Nou ja, misschien ook wel niet. Dat weet ik maar dat niet. Is, dat is dus mijn, mijn, mijn idee. Ja. Want ik, ik zie dat natuurlijk ook. Ja. En ik zie steeds meer uh, ik-personen. Uh, kijk maar bij, bij de teamsporten. Uh, het wordt ook steeds minder. Dus het wij waar jullie het net over hadden, ja. dat wordt ook steeds minder. Ja. Uh, ik vraag me wel eens af of je dat kan keren. Ja, nou ik denk niet dat mensen nu erop zitten te wachten om weer terug te gaan naar die zestiger jaren. En, en dat mensen elkaar controleren. En, uh, ik denk dat niemand werking. dat weer wil. Nee. Ja, maar, dat, dat maar dat hoeft wil, toch niet? Maar... Je kan toch ook samen wat, nee, wat, maar wat dus gaan dat doen? Dat, dat ja, nou, er zit natuurlijk ook wel een tussenweg. Het zijn ja. uh, uh, verschillende uitersten. Ja. Maar ik, wat ik hoor, is dus bijvoorbeeld vrijwilligerswerk doen of zo. Hè, dat, dat vind ik ook, je doet iets voor de maatschappij, je doet iets samen. Hmm. Bijvoorbeeld op een sportvereniging. En, um, ja, maar da daar ik, ik zie ik dus dat altijd dat het minder wordt. Het wordt wel minder, maar nou ja, je hebt altijd een, een, een groep die dat wel blijft doen. Ja. En um, ja, nou, ik heb het idee dat het wel... Dat dat individualistische wel iets minder wordt. Of dat, dat, dat er eerst wel die kans erin zit dat dat, uh, dat, dat kan. Maar nou ja. ja. het gebeurt niet uh, van vandaag op morgen. Nee, maar dat, dat ben ik sowieso met je eens. Kijk, je zal daar keihard aan moeten werken om, om dat weer een beetje groter te maken. En dat mensen weer met elkaar gaan, uh, gaan praten. Ja. Want nu lopen ze inderdaad zo speer langs elkaar heen. Hm. Ja. Even nog samenvattend. Um, het gaat om... 4 november. 4 november, ja. ja. Van 12 tot 2. Van 12 tot 2. <coughs> in de supermarkt aan de Grote Krocht. Ja. En de dinertafel, uh, is die hier ook? Die is niet in Zandvoort. Die is niet in Zandvoort. Nee. Oké, okay, Dus ja, het gaat, we alleen maar om, gaat alleen maar om de lunchtafel. Ja. Kan mensen je nog opgeven voor die lunchtafel? Ja, dat kan En wel. Zo ja, bij wie? Uh, bij ons, hier ook. Uh, telefoons. Of ja. Kan, mensen kunnen zichzelf ze ook aanmelden via ...puntinfo, dat is duidelijk. Uh, telefoonnummer is 023 53 15 842. Ja. Heel goed. Dankjewel voor uw komst. Graag gedaan. Dankjewel.